Nederland heeft zijn ambassadeur in Iran teruggeroepen voor overleg. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Aanleiding is de ophanging van de Iraans-Nederlandse vrouw Zara Bagrami vorige week. Minister Rosenthal heeft de ambassadeur verzocht om voor vertrek... scherp protest aan te tekenen bij de Iraanse autoriteiten... over het respectloze optreden van de Iraniërs tegen de nabestaanden van Bahrami. Zara Bahrami is gistermiddag onverwachts begraven, zo heeft de wereldomroep vernomen... De dochter van Bahrami kon er niet bij zijn, omdat ze er pas gistermiddag van hoorde. Toen was de begrafenis al aan de gang, honderden kilometers verderop. Minister Rosenthal zei eerder dat de ambassadeur op zijn post zou blijven om de nabestaanden te steunen. De ontwikkelingen in Egypte zijn onomkeerbaar. Dat heeft president Obama gezegd in een interview met het Amerikaanse tv-station Fox. Hij zei ook dat hij niet weet wanneer de Egyptische president Mubarak zal aftreden. Dat weet alleen hij, aldus Obama, die eraan toevoegde dat Amerika niet kan dicteren wat er in Egypte gebeurt. Nog altijd zijn er demonstranten op het Tahrirplein in Cairo. Aan het begin van de nacht schoten militairen in de lucht in een poging het plein schoon te vegen, maar toen dat niet lukte hielden ze er ook weer mee op. De Amerikaanse internetconcern AOL koopt de populaire site en weblog The Huffington Post voor 315 miljoen dollar. EOL begon als een van de eerste internetproviders... maar wil zich nu meer richten op het aanbieden van nieuws en entertainment. De Huffington Post werd vijf jaar geleden opgericht. De progressieve site wordt algemeen beschouwd... als een van de machtigste webblogs ter wereld. Onder andere Barack Obama en Hillary Clinton hebben er columns voor geschreven. Bij de Huffington Post werken zo'n 70 betaalde krachten. De rest van de site wordt gevuld door zo'n 6000 bloggers die voor niets werken. De aankoop van de site moet EOL dagelijks miljoenen extra bezoekers opleveren. In de rechtbank hier in Amsterdam wordt over een uur de zaak tegen Geert Wilders hervat. In oktober stond Wilders ook voor de rechter. Toen kwam het niet tot een uitspraak dat de rechters werden gewraakt. Die hadden de indruk van partijdigheid gewekt. De PVV-leider staat terecht voor belediging en discriminatie van moslims en het aanzetten tot haat. Vandaag wordt een regiezitting gehouden waar onder meer wordt gesproken over wie er mogen getuigen... Ook wordt besproken of de rechtszaak inhoudelijk helemaal over moet... of dat het proces ergens halverwege verder gaat. Aan het eind van de zitting krijgt Wilders naar alle waarschijnlijkheid nog even het woord. De zitting wordt vanaf 10 uur vanochtend rechtstreeks uitgezonden op Nederland 1. Het weer, eerst opklaringen, vooral in het zuidoosten. Vanmiddag is het overal bewolkt, de temperatuur ligt tussen de 7 en 11 graden. Aan de noordkust neemt de zuidwestenwind toe tot hard, boven de wadden tijdelijk stormachtig. En vanavond gaat het vanuit het westen regenen. ANWB Verkeersinformatie. De drukte neemt snel af. Bij elkaar staat er nu nog zo'n 60 kilometer. Behalve dan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar wordt de file juist langer. Bij Dorp een file van inmiddels 4 kilometer. Er is daar zojuist een ongeluk gebeurd... waardoor de linker rijstrook dicht is. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht... bij het Gouwe Aquaduct 3 kilometer... door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar zijn zelfs twee rijstroken dicht... Dat veroorzaakt ook file op de A20 vanuit Hoek van Holland... voor knooppunt Gouwe 5 kilometer. Maar de langste file staat nog steeds op de A27 van Almere naar Utrecht... tussen Hilversum en Utrecht-Noord 10 kilometer. Palet Rotterdam presenteert Songs for Drella. Toen een legendarisch concert van Lou Reed en John Kale. Nu een dansvoorstelling waar je bij moet zijn.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 Lekker goedkoop, noemen supermarkten dat. Nou, ik eet liever wat anders. Rembrandt en ik. Het verhaal van Nederlands grootste schilder. Met Dragan Bakema als de jonge en Michiel Romein als de oude Rembrandt. Vier maandagen achter elkaar zijn indrukwekkende levensverhaal... door de ogen van de mensen die het dichtst bij hem stonden. Rembrandt en ik. Vanavond om tien uur bij de EO op Nederland 1. Ik ben Erik van Veluwe, chefkok van Hotel Rederoord bij Arnhem. Ik kook altijd met biologisch vlees, ook thuis. Dat goedkope vlees van de supermarkt komt er in mijn keuken niet in. Want in zo'n kip van 4 euro, daar proef je de ellende in terug. Dat smaakt me niet. Wakkerdier.nl Op Bruinzeelparket moet geleefd worden. Kijk op Bruinzeelvloeren.nl Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Belangrijke rechtszaken vandaag. Uiteraard die tegen Geert Wilders. We blikten daar al even op vooruit. En in Londen staat Julian Assange weer voor de rechtbank. Vanwege het uitleveringsverzoek van Zweden. We gaan zomaar eventjes naar Groot-Brittannië. Eerst naar Iran. Want u hoorde het Nederland roept de ambassadeur terug uit Iran. Voor overleg. Eerder zijn de banden met Iran al bevroren... nadat de Iraanse-Nederlandse Sarah Bahrami was geëxecuteerd, was opgehangen. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, de ambassadeur wordt teruggeroepen voor overleg. Is het al duidelijk waarom? Uh, ja, minister Rosenthal heeft net vanuit uit Amman... waar hij is op een reis, uh, verklaring afgegeven. Daarin zegt hij dat, uh, dat de ambassadeur... Uh, dat hij al in de Tweede Kamer had, uh, had gezegd dat de ambassadeur terug zou komen. Uh, er is alleen nu een datum geprikt voor dat overleg. Dat zal deze week uh, plaatsvinden. Het is dus niet zo dat Nederland nu uh, voor langere tijd zijn ambassadeur terugtrekt. Hij komt terug voor overleg en dan gaat het natuurlijk over die zaak van zagreb nou, En Heeft dat niets te maken met um, de toch opmerkelijke gang van zaken rond haar begrafenis? Nou ja, mevrouw, gisteren is bukt geworden uh, volgens de dochter van uh, Bhavami, mevrouw Naya die gisteren sprak, uh, dat haar moeder inderdaad begraven is in een uh, provinciestadje 400 kilometer ten zuiden van Teheran, aan de rand van de woestijn. En de dochter kreeg uh, gisteren middag te horen dat ze dat ze daarvoor zonsondergang uh, zou moeten zijn. Iets wat uh, fysiek onhaalbaar was uh, voor haar. Omdat het al gewoon meer dan vier uur rijden is, terwijl er nog maar twee uur voor zonsondergang was. En ja, toen heeft dus waarschijnlijk de begrafenis plaatsgevonden. De dochter heeft het lichaam niet kunnen zien. En daarnaast heeft de dochter ook verteld dat ze geen uh, uh, grote ceremonies mag houden voor de moeder. Het enige wat haar is toegestaan is een ja, kleine bijeenkomst in, in, in, in het huis van een familielid. Hmm. Maar goed, dat is dus niet voor Roos de reden om de ambassadeur nu troeg te roepen. Als ik jou goed begrijp, heeft hij dit al allemaal al aangekondigd... en is vandaag alleen eventjes een datum geprikt? Nee, de ambassadeur zegt ook in die verklaring die ik pas net binnen heb gekregen... Uh, dat, uh, uh, dat, dat de respectloze omgang uh, van, het, uh, van het Iraanse regime... Uh, met de familie van uh, mevrouw Bahrami... de reden is om het overleg in nu te prikken. Hmm, oké, okay. dat heeft er wel mee te maken. Uh, het feit dat het lichaam niet is vrijgegeven, hè? want daar gaan we dan maar even van uit. Um, daar er volgens mensenrechtenactivisten op dat Bahrami een politiek gevangene was. Maar ze is veroordeeld voor drugsbezit, voor zover wij weten. Hoe, hoe zit dat nou? Nou ja, er zijn... Ik heb twee aanklachten tegen mevrouw vader. Hmm. Ben je er nog, Thomas? Ik ben er nog, ja. Ja, je viel even weg. Er zijn twee aanklachten, zei je? Okay. Twee aanklachten. De eerste was drugsbezit, de tweede was deelname aan een gewapende oppositiebeweging. Uh, de, de eerste rechtszaak, wegen drugsbezit, is afgehandeld en daar is ze voor opgehangen. Er is alleen technisch nog een tweede rechtszaak. En ja, daar spelen de Iraniërs nu een beetje mee. Uh, en, en hoewel uh, mensen die van drugshandel worden, uh, wegen drugshandel worden uh, dus toch... Um, uh, hun lichaam worden vrijgegeven aan de familie, uh, is dat voor politieke gevangenen niet zo. En nu zeggen ze, ja, we behandelen haar als politieke gevangenen. Dus de rechtszaken lopen bij elkaar hier, door, door elkaar hier, voor de Iraniërs. Maar er gaan ook verhalen dat ze zo zijn gemarteld. En dat, ja, kom je nu natuurlijk niet te weten. Nee, en dat, uh, dat, dat zegt de ochter van, uh, van mevrouw Bahrami ook, die zegt... Uh, luister, ik heb mijn moeder op donderdag voor het laatst gezien. Alles was nog oké. Okay. En wat er tussen, uh, ja, in die periode tussen, uh, tussen donderdag en zaterdagochtend... toen ze werd opgehangen is gebeurd, dat weet ik niet. Ja. En dat komen we waarschijnlijk dan ook niet te weten. Als het is uh, wat er nu gemeld wordt. Thomas Erdbring, dank je wel. Vanuit Teheran. Nederland roept dus de ambassadeur uit Iran terug voor overleg. Uh, en heeft daarvoor, was dat al eerder van plan... heeft daarvoor nu een datum geprikt. Ik zei het al, we gaan ook nog eventjes naar Londen. Want Wikileaks-oprichter Julian Assange... moet later vandaag opnieuw voor de rechtbank daar verschijnen. Hij wordt gehoord in verband met het uitleveringsverzoek... dat Zweden heeft ingediend. De Zweden willen hem horen in verband met een verkrachtingszaak... die door twee vrouwen in Stockholm aanhangig is gemaakt. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, nog even om het geheugen op te frissen. Waarom willen de Zweden nou zo graag dat hij wordt uitgeleverd? Ja, dit gaat uh, terug tot uh, de afgelopen zomer... toen Assange een poosje in Zweden verbleef. Uh, hij ontmoette daar... De twee vrouwen met wie hij uh, het bed deelde en Assange gebruikte... op een gegeven moment geen condoom volgens de vrouwen. En dat kan volgens de Zweedse wet uitgelegd worden... als een uh, ernstig zedemisdrijf, zelfs mogelijk verkrachting. Nou, Deze zaak werd aan het einde van de zomer in behandeling genomen... door de Zweedse justitie, maar de aanklager liet toen aanvankelijk uh, de zaak vallen... Totdat uh, in november de, de zaak Nieuw Leven werd ingeblazen. En uh, de Zweden dus een uh, uitleveringsverzoek indiende bij de Britten. Vlak nadat Wikileaks dus begon met het publiceren van uh, vertrouwelijke Amerikaanse ambtsberichten. Ja. Vandaag krijgen vooral de Zweden het woord, hè, begreep ik. Wat, wat gaan zij bepleiten? Die gaan bepleiten dat dit om ernstige beschuldigingen gaat... waar mogelijk zwaar het straffen op staan... en dat ze daarom Assange in Zweden willen verhoren over deze zaak. De vraag is natuurlijk ook of dit tot, tot vervolging gaat leiden. De Zweden had een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Nou, Dat is door de rechter hier al eerder uitgelegd... als een arrestatiebevel dat tot vervolging zal leiden. Dus mogelijk staat Assange meer te verwachten... dan alleen een verhoor in Zweden. Wat wordt eigenlijk de verdedigingsstrategie van de advocaten van Assange tegen dat verzoek? Zullen verschillende argumenten gebruiken. En dat gaat dan ook vooral over de aard van het arrestatiebevel. Uh, Assange zal de rechtmatigheid van het arrestatiebevel aanvechten. Want hij zegt, ja, de Zweden hebben nooit duidelijk gemaakt of ze mij nu gaan vervolgen of niet. En nu lijkt het erop Alsof ze me alleen willen verhoren. Nou, het Europese arrestatiebevel kan alleen ingediend worden als er sprake is van een vervolging. Is niet het geval. En dus mag dit arrestatiebevel uh, niet uitgevoerd worden, zegt Assange. Tweede argument. Dit is een politiek proces. Het Zweedse uh, Openbaar Ministerie liet de aanklacht aanvankelijk vallen. Maar volgens Assange ging een Zweedse politicus er zich toe mee bemoeien. Nam het op voor de vrouwen. En zo werd het alsnog een zaak. Daarmee is het een politiek proces. En daardoor eh, heb ik geen kans op een eerlijk proces in Zweden. En daarom mag ik ook niet uitgeleverd worden, zegt Assange. Nou, zijn we na deze hoorzitting al dichter bij een oplossing, denk je? Nee, want ik denk, hoe dan ook, wat, wat het oordeel van de rechter ook zal zijn... dat het tot een beroep zal komen. Als de rechter besluit hem uit te leveren, dan zal Assange zeker in beroep gaan. Ze heeft hij ook al meerdere keren uh, laten weten. Hij wil kosten... Wat het kost uh, voorkomen dat hij uitgeleverd wordt aan de Verenigde Staten. Uh, toen ik hem erover interviewde een paar weken geleden, ja, toen zei Assange dat hij bang was dat uitlevering vanuit Zweden naar de VS veel makkelijker gaat dan vanuit Groot-Brittannië. Dus hij zal ja, zich met hand en tand verzetten tegen uitlevering. En ook het OM zal uh, mogelijk in beroep gaan uh, als uh, Assange uh, gelijk zal krijgen. Ja, we weten van dit soort uitleveringsverzoeken in Groot-Brittannië dat het uitgestrekte processen kunnen worden... die soms maanden, zelfs jaren kunnen duren. Dus het Circus Assange is voorlopig nog niet voorbij. Nou, dan horen we later wel weer van je, Arjen. Dank je wel. En zo dadelijk gaan we het hebben over Egyptische aardappelen. Hoe doen ze het eigenlijk? Daar hoort u zo meer over. Eerst maar eens even horen van Helene de Geest uh, hoe het is op de weg. Het was volgens mij heel even druk, daarna weer niet. Heeft iedereen een snipperdag genomen vandaag? Wat denk je? Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat het uh, ideaal rijweer is. Want het is een beetje grijs weer en dan gebeurt er meestal niet al te veel uh, bijzonders. Er zijn overigens wel een paar aanrijdingen geweest. En dat leidt onder andere nog uh, tot een file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Dorp nog vier kilometer. De linker rijstrook is daar nog dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht gebeurde een ongeluk bij het Gouwe Aquaduct. Daar is de rechterrijstrook rijstrook dicht en dat zorgt nog voor drie kilometer. Daardoor ook een lange file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouden. Want je kunt daar de A12 natuurlijk moeilijk op. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Knopend Gouwen, 7 kilometer. Op de A27 van Almere naar Gorkum, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer... tussen Knopend Eemnes en Utrecht Noord. En verder is de A73 van Nijmegen naar Maasbracht dicht tussen Roermond en Linnen. Er ligt daar namelijk een autoband op de weg. En daardoor kan het verkeer er dus niet door. Dus de weg is uit Voorzorg afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Kwart over negen is het. Nu minister Leers van Vreemdelingenzaken illegaal verblijf in Nederland strafbaar gaat stellen, vrezen hulpverleners en juristen dat ook hulp aan illegale strafbaar zal worden. Eerder stelde minister Leers dat dat niet zo vaart zal lopen. Het geven van een komsoep aan een uitgeprocedeerde asielzoeker levert echt geen boete op, zo zei hij. Maar de stichting Stil in Utrecht, die hulp biedt aan illegale, twijfelt aan die toezegging. Leo Haasnood doet vrijwilligerswerk voor Stil. Hij vertelt wat dat inhoudt. Dan help ik mensen bij, uh, nou, die met vragen komen over opvang... of over een tandarts of een dokter, maar uh, ook met een dossier. Een van de mensen die hier regelmatig binnenkomt is uh, Jozef uit Sierra Leone. Uh, om advocaat te, uh, te vinden of zo. Nu is het zo dat minister Leers... Illegaliteit, mensen als u, als u Jozef, strafbaar gaan stellen in de toekomst. Maar heeft u eraan toegevoegd mensen die hulp bieden aan mensen zonder papieren... mensen als u, meneer Haasnoot, die hoeven niet bang te zijn... want uh, hulpverleners gaan we niet aanpakken. Wat is dat waard, zo'n uh, uitspraak? Uh, nou, het is een mooie uitspraak. Het gaat alleen om hoe ver gaat het. En waar ligt dan de grens? En als je niet die grens aangeeft, dan word je eigenlijk vrij willekeurig kun je dan behandeld worden. En uh, dan is het afhankelijk van degene die het tegenover krijgt. De vreemdelingendienst of, de, of die justitie die denkt ik ga toch tot vervolging over. Ja. Die dan de vrije hand krijgt om dat uiteindelijk toch die keuze te maken. Want u vertelde straks ook dat u ook mensen in uw huis opgenomen heeft. Mensen mm. zonder papieren. Ja. Zou u dat durven blijven doen als er toch ergens die dreiging van een grote boete boven hangt? Ik zou dat wel willen uh, durven blijven doen. Uh, omdat ik vind dat er ergens een eigen verantwoordelijkheid is. En ik neem die verantwoordelijkheid. En dan zou je die boete op de koop toenemen? Nou ja, dat kan ik niet eindeloos natuurlijk. Dus dat is, uh, dat is daar komt het eind aan. Maar dat zou ik, uh, ik zou het wel aangaan. De Stichting Stil heeft al ervaring met onverwacht bezoek... van de Vreemdelingenpolitie en de Arbeidsinspectie in dit geval. Margreet uh, Jenizan, kunt u vertellen wat er met het restaurant Grenzeloos gebeurde? Ja, dat was een restaurant waar vluchtelingen en migranten uit... Uh... Afghanistan, uh, Marokko, uh, allemaal verschillende landen. Daar kookten ze en daar ontmoeten wij elkaar en uh, daar aten we da uh, elke dinsdag uh, acht jaar lang. Het was gewoon een uh, gezellig project. Vrijwilligers uh, gingen daar koken en daar kwam een onverwachte uh, politieinval met arbeidsinspectie en daar kregen we de maximumboete. Ook uh, het café Aafrechts, waar dat uh, plaatsvond. Die kregen ook 24.000 euro boete, wij ook. En waarom? Wat hadden jullie dan fout gedaan? Het was toch een vrijwilligersproject? Volgens de wet aan Vreemdelingen kregen we dan een boete van uh, 8.000 euro per aangetroffen kok. En ja, eigenlijk vergelijkbaar met als je als werkgever iemand uitbuit of uh, zwarte in dienst hebt. Dat is wat jullie verweten, dat jullie mensen uitbuiten en uh, zwart lieten werken? Ja, alleen dit was een hele uitzonderlijke situatie. Dat was gewoon een ontmoetingsproject. Als jullie inderdaad die 24.000 euro moeten betalen, um, ja, waar doen jullie dat van? Wij hebben dat geld niet en daarom heeft de gemeente ons toen een uh, voorschot gegeven om dat te kunnen betalen. En ik verwacht uh, steeds en ik hoop nu ook nog steeds dat dat uh, op een gegeven moment uh, teruggedraaid wordt... dat we die moeten niet hoeven te betalen... Maar uh, als dat wel moet, dan gaan we denk ik uh, benefietfeesten houden, uh, overal oproepen doen. Maar wij kunnen het niet betalen, want dan gaan we gewoon failliet. Deze ervaring met dat restaurant uh, maakt dat u ook opschuwt voor de toekomst. Want wat jullie hier met de stichting Stil doen, ja, dat is ook hulp bieden. En Ze zeggen dat, dat ze hulpverleners dan niet gaan uh, aanpakken, maar dat wordt helemaal nergens uh, vastgelegd. Dus dat is geen garantie. En bij ons restaurant hadden we nooit gedacht dat er ooit een inval zou komen. Het was een humanitair project. Nu zou ik echt uh, niet verwachten dat hier een inval komt... Van, en of bijvoorbeeld op opvangplekken waar vrouwen en kinderen zitten. Maar ja, we hebben die garantie niet. Het kan wel gebeuren. Nou, de Raad van State buigt zich uh, morgen over de vraag... of de boete van 24.000 euro die de stichting Stil in april 2007 kreeg... opgelegd nou terecht van was. Wordt dus vervolgd. Wij gaan nog even naar Egypte. Het dagelijks leven daar komt langzaam weer op gang. We hebben dat vanochtend besproken, onder andere met een econoom van ING. Maar dat merken ook de Nederlandse bedrijven die zaken doen met Egypte. Zoals de Van Rijn Groep, importeur van aardappelen, groenten en fruit vanuit Egypte. En we hebben nu contact met uh, Aad van der Wind van de Van Rijn Groep. Goedemorgen meneer Van der Wind. Goedemorgen. Wat merkt u de afgelopen dagen van de, de onrust in Egypte? Nou, wij hebben natuurlijk best spannende dagen gehad, vooral de afgelopen week, omdat uh, uh, wij een groot exporteur zijn van pootapelen, waaruit uh, dan weer uh, consumptieapen groeien voor de Europese markt. Mm -hmm. De verlading daarvan uh, begint ongeveer nu. Uh, de afgelopen weken had dat moeten plaatsvinden en uh, ja, dat kon niet. Alles, uh, alles viel stil. Op dit moment moet ik zeggen, sinds, uh, sinds zaterdag en gisteren zijn er toch weer tekenen dat, dat we teruggaan naar business as usual, dus het wordt verladen. Uh, er, zijn, uh, er zijn wat schepen die kant op gedirigeerd en wij hopen toch deze week uh, de normale gang van zaken weer op te kunnen nemen. Wat heeft dat voor uw bedrijf betekend dat de handel volledig stil is komen te liggen? Nou, net wat ik zeg, dat, dat betekent voor ons bedrijf best veel onzekerheid en, uh, en het nakomen van verplichtingen die je bent aangegaan met, uh, met Europese supermarkten. En nu mist gewoon weg geld op zo'n ja, moment. Geld, ja, ja dat, is, dat, dat is waar. Aan de andere kant uh, is het voor de Egyptenaren nog veel tragischer, want wij hebben vooral de afgelopen decennia heel veel uh, handelsactiviteiten op weten te zetten tussen Egypte en, en West-Europa, wat heel goed was voor het land. En dat, dat dreigde stil te vallen. Dus de mensen zijn in feite nog veel meer opgelucht dan wij... dat het nu lijkt dat het weer een beetje van start kan gaan. Ja. Um, nou sprak ik met een uh, econoom van ING uh, over de situatie in Egypte. En ja, we hadden er eigenlijk over dat het ook zo zou kunnen zijn... dat investeerders voorzichtig zijn. En, um, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn van hoe het gaat verlopen in Egypte. Dat geldt natuurlijk voor u ook, kan ik me zo voorstellen. Bent u er gerust op dat het ja, dat er rust zal terugkeren in Egypte? Nou, dat is... Dat is uh, Zeker een, een, een afweging die we maken. Alhoewel we ons niet laten. We zijn een heel oud bedrijf. We laten ons dus niet, niet zo snel van streek brengen door, door iets wat nu gebeurt. U heeft we, wel vaker iets meegemaakt. Ja, ja, ja. We zijn het oudste bedrijf van Nederland in dat gebied. En de, een paar crises zijn, zijn aan dit bedrijf ook voorbij gekomen. Maar. Uh, wat vooral belangrijk is, is dat wij onze, onze partners... waar we al heel lang mee samenwerken in Egypte... dat we samen een, een oplossing vinden om daarmee om te gaan. En uh, dat, uh, dat is altijd gelukt, dus we gaan er ook vanuit... dat het in de toekomst weer goed zal komen. U heeft daar wel vertrouwen in. Daar hebben we wel vertrouwen in, ja. geldt dat ook voor dat Egyptisch familiebedrijf ermee u samenwerkt? Hoe, hoe kijken ja. zij tegen de dagen aan, de afgelopen dagen? Nou, uh, uh, dat, dat er snel rust moet komen. Zij willen net als, uh, uh, voor wat mij betreft... alle Egyptenaren willen ze best wel een verandering. Uh, maar vooral uh, van, van, vanwege de mix uh, economisch en politiek politieke belangen is het natuurlijk wel noodzakelijk dat er rust komt en uh, daar zijn zij ook op uit. Ja, dus uh, zij willen wel verandering, maar met niet zoveel chaos als we de afgelopen dagen hebben gezien. Zij willen zeker verandering, dat, uh, dat zal iedereen passen en dan, dan, dan wordt Egypte ook een beetje denk ik richting, uh, richting uh, 2011 uh, gebracht, met alle respect. Maar uh, uh, zij, zij kunnen natuurlijk vooral economisch gezien de boel niet gaande houden op het moment dat er, dat er alleen maar chaotische toestanden zijn. Nee, nee. Um, hoe lang duurt het, denkt u, voordat de handel voor u weer helemaal normaal is? Nou, wij zijn met de aardappelen denk ik dat we deze week wel weer aardig op, op schema komen te liggen. Wij hebben ook een project paprika's in de, in de woestijn samen met onze partner. Dat kijkt nog wat nauwer, omdat dat de kwaliteits, van kwaliteitskant gezien een, een beetje gevoeliger ligt. Mm -hmm. Ook daar hebben we hoop dat, dat met inzet van, van luchtvracht, dat we toch weer op schema komen. Oké, okay, dus het komt goed met de paprika's en de aardappels? Dat hopen we voor iedereen, ja. ja. En met Egypte natuurlijk. Dank hoor, Aad van der Wind van de Van Rijngroep, Die dus zaken doet met Egypte en wel vertrouwen heeft in de toekomst van het land. Dan daar de tablet, de computer, heeft in de korte tijd de mini-laptop ingehaald, zo lijkt het. Afgelopen kwartaal ging er in Nederland meer tabletcomputers, zoals de iPad, over de toonbank dan zogenaamde netbooks... De kleinere laptops. En die groei van de tabletverkoop zet dit jaar alleen maar door. Terwijl zo lijkt het de netboek ten dode is opgeschreven, zegt Peter Vermeulen van onderzoeksbureau IDC tegen ons verslaggever Louis Dekker. Ja, je ziet dat uh, consumenten hun geld maar één keer kunnen uitgeven en op dit moment geven ze dat beduidend uh, liever uit aan een, uh, een iPad of een ander soort tablet uh, dan aan een uh, kleine uh, notebook. Uh, zelfs ook de grote notebook's worden minder verkocht op dit moment. Waar Apple wint. Verliest daar de complete concurrentie... of zijn er nog een paar die het bij kunnen houden? Op dit moment verliest de complete concurrentie heel simpelweg... omdat er nog niet veel concurrenten op de markt zijn... die een, een tablet of een, een concurrerend uh, product in handen hebben. En wil je geld verdienen in 2011, dan moet je er een hebben. Dan moet je er zeker eentje hebben, ja. Want die netbooks, die kleine laptopjes... die een paar jaar geleden ineens heel erg hot waren... Ja, ze zijn er nog wel, maar... Ja, je ziet eigenlijk dat niemand er meer uh, naar omkijkt. Want uh, het voegt eigenlijk niet zoveel toe. En een iPad, dat is toch eigenlijk echt wat nieuws. Waarom voegt het niets meer toe? Nou, uiteindelijk was zo'n netboek niet veel meer dan een kleine, zwakke laptop. Uh, wat gebruikt werd om een beetje, zeg maar, wat mobiele dingen mee te doen. Om ermee op pad te gaan, om om er op vakantie wat mee te doen. En je ziet dat nu de iPad, die speelt daar veel meer op in, uh, of zo'n tablet. Want die is echt heel erg gericht op het consumeren van informatie en van media. Terwijl zo'n netboek ja, toch eigenlijk gewoon een, een notebookje in het klein was. Nu is het niet moeilijk om te verklaren waarom zo'n tablet populair is. Want klein, handzaam, ziet er mooi uit. Maar er wordt ook best veel geklaagd, want type is een ramp. Ja, dat is zeker. Maar de iPad is ook niet echt bedoeld om veel productie op te doen. Productie, dat is typen. Productie, dat is typen inderdaad. Ja, en als ik zeg ik wil nog wel eens typen, dan ben ik ouderwets. Ja, een beetje wel. Maar kijk, het is wel nodig. Maar daarvoor zie je dat mensen toch gewoon hun computer blijven gebruiken. Die gaat niet de vuilnisbak in. Dus het is meer een aanvulling op, uh, ja, op de apparatuur die uh, die consumenten in huis hebben. En nu? Dit is het laatste jaar van de netboek? Ja, als je kijkt naar de verkoper, die zullen het komend jaar naar verwachting halveren. Uh, en ja, daar blijft dus niet zoveel van over. En je ziet ook dat het niet meer ondersteund wordt door bijvoorbeeld telecommunicatiebedrijven... die voorheen het gratis weggaven bij een abonnement. Dus ja, de netboek is zo'n beetje ten einde. Robert Pakko is hoofd van de mediaafdeling van BCC Plaza. Een grote consumentenelektronica winkel in Amsterdam. Hij merkt dat de ontwikkelingen in de markt heel snel gaan. Want een netboek, het mini-laptopje dat een jaar of drie geleden nog hip was... was ze niet aan te slepen. Je had ze vaker niet dan wel, omdat als ze binnenkwamen waren ze eigenlijk al gelijk uh, van de plank verkocht. Zit inmiddels in de hoek waar de klappen vallen. Ja, dat zou inderdaad zo kunnen zijn met de komst van een tablet natuurlijk, die steeds meer, uh, ja, steeds meer mogelijkheden eigenlijk overneemt van een gewone... Uh, ja, computer, laptop, hoe je het wil noemen. U heeft hier een stuk of 15 mini-laptops op een rijtje staan. Bestaan ze nog over een jaar? Nou ja, over een jaar zullen ze er zeker nog wel zijn, denk ik. Ik denk ook dat ze nooit helemaal uitgevlakt zullen worden... omdat je een toetsenbordbediening eh, erg prettig vindt. Maar ja, als de iPad zo doorgaat natuurlijk en tabletapparaten... dan zal het marktaandeel wel fors teruglopen, denk ik, inderdaad. En dan moet u dumpen? Nou ja, als je iets van tevoren aan ziet komen, dan hoeft dat natuurlijk niet. Dan kun je, je daar rekening mee houden. Net zoals we er rekening mee hebben gehouden om het assortiment uit te breiden... Ja, ja, zo in de loop van de tijd, als we zien dat de markt verschuift naar tablets... wat nu al aardig aan de gang is... Ja, dan zullen wij ook meer tablets in het pakket opnemen. Een jaar geleden hadden wij nog maar één tablet... en inmiddels hebben we er al een stuk of vier. Ja, zo snel kan het gaan. Zo'n netboekje van 229 euro. Verdient u daarna nog op? Nou ja, de, de marges en dat soort dingen, ja, dat is bij mij persoonlijk ook niet bekend. Maar goed, de, het is wel algemeen bekend, denk ik, dat de marges op computers ja, Je wordt er, niet, uh, wordt er niet heel rijk van. Nee, het gaat uh, zeg maar om de aantallen die, uh, die moeten het doen. Zeg maar. Veel verkopen dus, zo hopen ze daar. Een verslag was dat van Louis Dekker. Ja, Veel verkopen, dat geldt ook voor de bouw. Jongens van de Kerkhof, want dat moet weer verdiend worden hè, in de bouw... na de malaise van de afgelopen jaren. Kan dat nou met uh, duurzame bouw? Oeh, volgens mij hebben we een verloren, Joris van de Kerk. Of, ik hoorde een. Nou, heb je hem verloren? Gelukkig. Nee, toch? Ja, nee. Kan uh, het wat, met duurzame er, bouw? Kan je daar geld mee verdienen? Ja, het, het kan met duurzaam, ja zeker. Want uh, met duurzaam uh, kan er heel veel verdiend worden. Uh, er kan uh, namelijk... Uh, met, met duurzaam zijn er heel veel uh, subsidies. En uh, met duurzaam kun je ook, wat u doet met uw bedrijf... Uh, uh, vooruitlopen op de maatregelen die er zijn. Hierachter staat een huis. Ja. En dat is een heel energiezuinig huis. Ja, het is, het is uniek. We hebben eigenlijk gezegd met VBI, met een aantal partners, we gaan een beetje de bouwvisie op de kop zetten. En we hebben eigenlijk gezegd we gaan een huis neerzetten wat al voldoet aan de eisen van 2015, dus de EPC van 0,4. En de, de, het gebouw is bouwkundig zo goed dat die al voldoet met de warmtepomptechniek die we hebben. Ja. Dus we zijn nu bezig met een EPC van 0,6, die is nou gangbaar geworden. En het EPC dat is dan de energie die gebruikt wordt. U hebt er net een foto gemaakt, hè? Zullen we het niet meenemen? Oh, ja, ik wil vragen of je uh, goedgekeurd wordt, het is geen. Ja, helemaal goed. Die, manier, die, die foto van die meneer laten we zo even zien, hem. Ja. Okay. ja, er is een foto gemaakt en ze zetten de bouwwereld op zijn kop, zeggen ze hier. En dan maken ze een foto, en dan sta je op zijn kop. Uh, hier gaan we uw huis in. Dat EPC is het dus de energie die uh, gebruikt, uh, verbruikt uh, energie uh, wordt. Dat is eigenlijk de energieprestatiecoëfficiënt. En die, Dat is een norm in Nederland. En wij zeggen, vergeet nou heel die EPC maar. Ga dan voor een woning die naar nul energie kan. En je moet een woning hebben die compleet zelf is. We hebben het over energie neutraal. De woning die we nu gemaakt hebben hier, die is uh, om alle verzetten natuurlijk hartstikke modern, vrij en deelbaar. En daarnaast hebben we uh, alle ruimte in de woning voor alle systemen die in die woning moeten komen in de toekomst. Want die woning die er nu is, dat moet 70 jaar mee kunnen. Een de woningcoöperatie wil nu een beslissing nemen over een goede woning. En deze woning zit al die techniek. We hebben de robotica oplossingen er compleet in zitten. We hebben de ventilatie oplossingen, want die moet goed geventileerd zijn. En we hebben een uitgekiende bouwkundige schil. En het en leuke dan, is, ja. dan krijg je een woning ja, die je nu hebt al op EPC 2, uh, van 2015... en met collectoren, zonder collectoren, schakel je bij naar nul energie. Je gaat je eigen energie opwekken in de toekomst. En dat betekent dat je die hele een NSCN tot niet meer nodig hebt? Ja, dat mag ik niet zeggen, maar eigenlijk is dat wel een beetje waar. Ja, ja. Dat zullen ze leuk vinden. Uh, nou, we gaan samen natuurlijk naar goede energievoorzieningen in Nederland. En je moet, je moet samen, moet je natuurlijk een woning gaan creëren... waarbij de klanten heb ik nou een woning die, die wel being geeft... Daar, in de, daar kunnen we in de bouw nog heel veel aan Wellbeing. doen. Wel ja, Welbeing, want mensen moeten zich fijn voelen in de woning. Als je kijkt naar de bouw, we krijgen een woning toegewezen en die moeten we maar slikken. Nee, we moeten veel meer naar die klant toe. We moeten die eindgebruiker veel meer service verlenen door een goede woning te bieden... waar die vrij in is, waar die zich fijn in voelt en die gewoon een goed binnenklimaat geeft in die woning. Nou, dat is hier dan te zien op de bouwbeurs die over een half uurtje open gaat. We zijn er doorheen gelopen door dat huis, zijn nu weer op de beurs... en krijgen de foto en staan inderdaad. Op zijn kop. Nou, ziet er kop? Goed. Ja, het ziet ja, er goed uit. De... Als we omdraaien staan we weer Maar we zijn eventjes even geschud, even wakker geworden. Jongens, kijk even uit. Woningcorporaties maken een goede keuze. Ga in godsnaam met goede gebouwen nu, waar je COD mee vooruit kan. In godsnaam. Nou, dankjewel. Ja? Oké. Okay. graag gedaan. Joris van de Kerkhof bepelde de stemming op de bouwbeurs in Utrecht. Dat gaat van goed komen, waarschijnlijk. Um, zo zijn we het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal voor deze ochtend. Zo dadelijk gaan de collega's van de KRO verder. Kalje johan Zwart met ik neem aan onder andere Geert Wilders het ja, proces. Uiteraard begint om tien uur precies. En verder, Nederland moet naar de economische top vijf van de wereld. En minister van Economische Zaken en Innovatie Maxime Verhagen komt uitleggen hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Ronald Reagan zei ooit, je kunt me altijd wakker maken. Zelfs tijdens een kabinetsberaad. Hmm. De oud-president is een eeuw geleden geboren. En hij is bij links en rechts in Amerika geliefder dan ooit. En Een Belg heeft in 365 dagen 365 marathons gelopen. Je moet er maar zin in hebben. Straks in KRO's goedemorgen Nederland, na het nieuws van hoofd 10 met Dorad Megens. Radio 1, het nos Journaal. Nederland heeft een ambassadeur in Iran teruggeroepen voor overleg. Aanleiding is de ophanging van de Iraans-Nederlandse vrouw Sarah Bagrami. Minister Rosenthal wil dat de ambassadeur voor vertrek scherp protest aantekent bij de Iraanse autoriteiten over het respectloze optreden van de Iraniërs tegen de nabestaanden van Bahrami. Bahrami is gistermiddag onverwachts begraven. Haar dochter kon er niet bij zijn omdat ze er pas gistermiddag van hoorde en toen was de begrafenis al aan de gang, honderden kilometers verderop. De Amerikaanse internetconcern AOL koopt de populaire nieuwssite en weblog The Huffington Post voor 315 miljoen dollar. AOL begon als een van de eerste internetproviders, maar wil zich nu meer gaan richten op het aanbieden van nieuws en entertainment. En zoals al gezegd hier in Amsterdam wordt over een klein half uur de zaak tegen Geert Wilders hervat. In oktober kwam het niet tot een uitspraak omdat de rechters werden gevraagd. Vandaag wordt een regiezitting gehouden. Daarin wordt onder meer besproken wie er mogen getuigen en of de rechtszaak helemaal over moet. Of dat het proces ergens halverwege verder gaat. Het volgende NOS Nieuwsbulletin is over 25 minuten om 5.14, voor 10, Zodat we stipt om 10 uur hier op Radio 1 bij de KRO verslag kunnen doen van het begin van de rechtszaak. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er nog 20 kilometer file. betekent dat de meeste files nu snel oplossen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heeft het verkeer nog wel veel vertraging... tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoete dorp. Er staat daar nog 4 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... nog 5 kilometer bij Moordrecht... En in het zuiden van het land, daar is de A73 van Nijmegen naar Maasbracht dicht tussen Roermond oost en Linnen. Er ligt daar namelijk een autoband op de weg. En daar ligt ook nog vloeistof op de weg. Dus dat gaat nog even duren daar. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karel Johan de Zwart. Nederland naar de top. Minister van Economische Zaken en Innovatie, Maxime Verhagen, ontvouwt zijn plannen. Ronald Reagan, 100 jaar geleden geboren en hij is populairder dan ooit. Werken in de betonsector is levensgevaarlijk. En het ochtentumeur van Henk Westbroek. Het is drie minuten over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Zutphen. Ja, en wie denkt dat bejaardenhuis iets van de moderne tijd is, die heeft het mis. In Zutphen bestaat het al 700 jaar. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenederland.kro.nl Nederland naar de top. Dat staat boven een brief over het nieuwe innovatiebeleid... dat Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie... aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Goedemorgen, meneer Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dus. Wat gaan we doen om Nederland aan die top te krijgen? Nou, om te beginnen gaan we gewoon echt gericht investeren in de negen topsectoren van onze economie. We staan juist in een aantal sectoren, staan we gewoon bovenaan in uh, ja, de hanglijstjes van de wereld. En we gaan de middelen die we inzetten hebben, die uh, gaan we richten op die negen topsectoren. En daardoor kunnen ze ook verder uitblinken en tot de top blijven behoren. En we reserveren eigenlijk daarover over de hele breedte van de begroting... ...1,5 miljard euro, dwars door alle departementen heen. Dus we zetten niet alleen geld in van de economische zaken, van het onderwijs... ...maar het betekent ook dat je bijvoorbeeld geld voor ontwikkelingssamenwerking inzet... ...om te zorgen dat bedrijven uit die topsectoren ook voet aan de grond krijgen in opkomende markten. Dat onderzoeksgelden die je nu voor TNO en, en het wno wetenschappelijk onderwijs gebruikt... ...dat die ook gericht gaan worden op die uh, topsectoren... ...zodat we ook zorgen dat de economie in de toekomst gezond blijft. Uh, onder andere ook 500 miljoen voor het afbouwen van belastingen... en minder regelgeving voor bedrijven. Waar moet ik dan aan denken? Nou kijk, we hebben nu een woud aan subsidies. Dan moeten bedrijven eigenlijk allerlei formulieren invullen uh, om precies uh, iets in te dienen, een plannetje in te dienen, wat, uh, waardoor ze in aanmerking komen voor de subsidie. En in plaats van dat woud aan subsidies, die uh, niet direct uh, uh, zeg maar nieuwe producten of een betere positie in de markt opleveren, willen we zorgen dat alle bedrijven, dat die nu een belastingvoordeel tegemoet zien van circa 500 miljoen euro, en daarvan profiteren vooral kleine innovatieve uh, bedrijven. En we gaan daarnaast gaan we ook gebruik maken van durfkapitaal. Er uh, komt een innovatiefonds, uh, maar durfkapitaal dat komt dus terug. Hè, want dat is een VC lening en die, uh, in, die, dat bedrijf gaat dat geld inzetten omdat hij eigenlijk denkt dat hij daar wel geld mee kan verdienen. Dat geld komt dan terug in dat fonds en dan kun je weer een nieuw product mee uh, financieren of een nieuwe innovatie mee financieren. Zodat je met 1 euro veel meer uh, kunt doen. Uh, we gaan daarnaast de regeldruk in het algemeenfonds uh, verminderen. Um, en we gaan samen met eigenlijk wetenschappers uh, en ondernemers op die terreinen echt met elkaar om de tafel uh, zitten. We maken topteams. Een, een, een echt een doener, een topper uit het bedrijfsleven, met een klein bedrijf, wetenschapper en uh, uiteraard de overheid. En die moeten ook concrete actieplannen maken. Dus het wordt eigenlijk een breed pakket. Niet meer gieteren met subsidies, maar juist de echte knelpunten die innovatie in de weg staan aanpakken. Zodat ondernemers weer de ruimte, hebben die ze nodig, de ruimte geven die ze nodig hebben. En dan zullen we heel wat meer tomtoms zien. Dus dit beleid dat is goed voor uh, nieuwe tomtoms, maar ook voor, uh, voor de Philipsen van deze wereld. Ja, die regeldruk is een grote ergernis hè, in dit land. Vooral bij uh, ondernemers en startende ondernemers. Geef dus een voorbeeld van die uit, uit de hand gelopen uh, regelzucht. De loopt... Die u gaat afschaffen? Uh, ja, nee, kijk, dat, dat, dat varieert. Dat varieert van dat je uh, echt uh, zes keer uh, per, per, per jaar een, een, een inspectiedienst krijgt. Uh, da, daar je, als je, als je, je het goed doet, uh, bedoel, dan moet je de ene week moet je voor, uh, voor de ene inspectiedienst klaarstaan, de volgende week voor de andere... Eh, wat, ik, wat ik daarnaast wil, is eh, dat, is bundelen, hè, dat je dus bundelen. Dat, dat je ook uitgaat van vertrouwen. Bedrijven die goed presenteren, dat die niet ieder onderhavenklap zo'n inspectiedienst over de vloer krijgen. Eh, daarnaast, eh, vergunningen. Eh, ook ook een, een, een, een, echt een steen des aanstoot bij veel bedrijven. Uh, wat ik wil is dat uh, als uh, binnen een, uh, een korte tijd die vergunning niet verleend is, uh, de zes weken die daarvoor staat, dat dan de vergunning automatisch verleend wordt. En nu moet je maar wachten... Uh, boete bij, uh, bij te laat betalen, uh, als de overheid uh, te laat betaalt. Kijk, als ik naar een winkel ga en ik krijg binnen zes weken het product niet, dan loop ik naar een andere zaak toe. Maar een bedrijf kan niet naar een, uh, naar een andere overheid toe. Als ik naar ja. een winkel ga, uh, dan moet ik ook mijn rekening betalen. Dus ook als de overheid een product heeft gekregen van een bedrijfsleven... ...dan moet er gewoon binnen dertig dagen betaald worden en zo niet, dan komen er boetes op. Ja, u gaat investeren in negen topsectoren, zei u net. Uh, ja. U zegt ook dat, ja eigenlijk, althans dat proef ik een beetje uit uw woorden... is dat u de versnippering een beetje wil tegengaan. Hè? Het, het, ja. het wordt een beetje gebundeld waardoor het ook efficiënter zou moeten. Maar is negen sectoren dan eigenlijk niet wat veel? Nou kijk, de, de bundeling die zit er uh, op twee manieren. De bundeling zit er eerst in dat je nu eigenlijk een apart beleid van onderwijs hebt. Apart beleid van ontwikkelingssamenwerking. Apart beleid van infrastructuur. Een apart beleid van economische zaken. apart beleid van landbouw. Uh, en wat, wat hier gebeurt is dat je een bundeling van al... ...dat overheidsbeleid krijgt. Dat is allemaal gericht op die negen topsectoren. Twee zijn het gebieden waar Nederland al decennia sterk in is. Hè. Bijvoorbeeld door onze ligging. Uh, water uh, is logisch uh, gelet op onze, onze kennis daarop. Uh, logistiek, de Rotterdamse haven. Landbouw. Uh, Wageningen is wereldberoemd en, en we zijn de tweede exporteur ter wereld van landbouwproducten. Uh, Hightech, uh, regio Eindhoven is natuurlijk ook een hele sterke sector. Je ziet dat... Juist op het punt van, van, van de technische uh, zaken. Dat je zowel bij Delft als bij Eindhoven als bij uh, Twente, de drie technische universiteiten, die toenadering tot dat bedrijfsleven ook, uh, ook zoeken. Nou, we behoren uh, tot die top op dit moment. En door op die, uh, op die topgebieden te blijven investeren... Uh, het zijn natuurlijke sterktes eigenlijk die we hebben. Zorgen we dat we ook op die terreinen... tot de top van de wereld uh, zullen blijven behoren in, in de ja. toekomst. En dat is ook nodig als je kijkt naar de opkomende markten... in, in China, India en Brazilië. Ja, innovatie is daarbij natuurlijk een, een zeer belangrijk element. Moeten wij als Nederland niet veel meer geld in onderwijs steken? Het kabinet wil 370 miljoen euro op hoger onderwijs bezuinigen. Lijkt me vrij essentieel, het hoger nou, onderwijs kijk, voor innovatie. Het, het totale onderwijs, uh, dat, is, uh, dat loopt uh, grosso modo... Uh, dat is budgetair, uh, budgetair eigenlijk neutraal, dat is een van de weinige sectoren waar, uh, waar het niet in zijn totaliteit op, uh, op bezuinigd wordt. Uh, maar Nederland heeft, o, heeft op zich ook uitstekende wetenschappers en onderzoekers, maar hun enorme kennis... Ja, maar als we dat, dat willen blijven, blijven moet je niet bezuinigen. Ja, nee, maar die wordt te weinig in, uh, omgezet in vernieuwende producten en die nieuwe aanpak kunnen uh, wetenschappers en onderzoekers ook zelf mee bepalen... samen met het bedrijfsleven waar uh, dat geld naartoe gaat. Maar door samenwerking met die ondernemers... zullen ook de investeringen in een onderzoek vanuit het bedrijfsleven gaan stijgen. En daar zullen dus ook per saldo wetenschappers en onderzoekers... beter af zijn dan nu het geval is. Oké, okay, vanuit verschillende hoeken is er kritiek op het Nederlandse innovatiebeleid. Horen we veel. Laten we even luisteren naar Robert-Jan Smits... topambtenaar innovatie bij de Europese Commissie. Het enige waar wij als Europa mee kunnen concurreren Zonder, is met kennis... Met innovatie en dat betekent dat we moeten investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie. Dat doen we veel te weinig uh, vergeleken met de Verenigde Staten, vergeleken zoals met China, het andere landen in uh, Azië, zijn we slecht bezig. Wij investeren veel te weinig in onderzoek en innovatie en in onderwijs en dat gaat ons opbreken. Ja meneer Van Hagen, Robert-Jan Smits zegt het al, we investeren veel te weinig in innovatie en in onderwijs. Nou, waarbij we met name te weinig in investeren is juist het toegepaste onderzoek. Um, want uh, je ziet ook in de afgelopen jaren dat we heel veel eigenlijk vanuit de publieke gelden, vanuit de overheid geïnvesteerd hebben in uh, innovatie. Maar dat juist de private investeringen, de investeringen van bedrijven achterblijven. Dus de, al dat geven van subsidies, dat heeft gewoon niet gewerkt. En we gaan dat nu anders aanpakken. Uh, ...waarbij we gewoon uh, eigenlijk met toppers, uh, doenders uit het bedrijfsleven, uh, midden- en kleinbedrijven en de wetenschap... ...nou samen met concrete ja. en bruikbare voorstellen komen. En uh, uh, het gaat dus ook daarbij niet alleen om geld. Hè? Er staat juist de sector nu heel veel in de weg om te innoveren en te concurreren. Bijvoorbeeld voor als je kijkt naar, naar medische technologie of naar life sciences... Als je ziet, de snelle toelating van nieuwe geneesmiddelen... dat zou wel eens belangrijker kunnen zijn om die investeringen te doen... dan welke subsidie dan ook. En ik geloof in die aanpak met, met mensen uit, uit gewoon de praktijk... in plaats van uh, zeg maar, een ja. nieuw, nieuw plannetje van de, van de Haagse bureaus. Dat is helder. Oh goed. Tot slot, heel kort, uh, wanneer staan wij weer in die top 5 dan? Uh, wanneer we weer in die top 5 staan, ik vind dat wij, of, uh, ik, mijn doelstelling is dat wij over, uh, over 10 jaar, uh, dat wij uh, uh, duidelijk uh, tot die top uh, behoren. Uh, dat we tegelijkertijd, uh, dat we ook door die innovatie, dat we een, een nieuwe producten op de markt gebracht hebben. Die een antwoord eigenlijk bieden op de grote uitdagingen van deze tijd. En dat is een groei van de wereldbevolking en uh, schaarser wordende grondstof. Oké, okay, dank u wel. Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ranking the News. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Komende tijd moeten verkeershufters zich voor de rechtbank verantwoorden... voor eten en drinken achter het stuur. Is dat strafbaar dan? Het Kraszewski, woordvoerder van de KOPD, heeft het antwoord. Eten en drinken achter het stuur is in principe niet strafbaar. Dat wordt alleen, alleen strafbaar als uh, dat eten en drinken tot gevolg heeft dat u verkeersgevaarlijk gedrag vertoont. Dus als de politie achter u rijdt en ziet dat de auto in één keer naar rechts gaat... gedeeltelijk over de vluchtstrook, dan weer naar links, zeg maar gaat slingeren... en wij zien dat, dat, uh, dat de aanleiding daarvan is, het eten en drinken achter het stuur... of bijvoorbeeld in een, op een kaart kijken, dan is dat strafbaar volgens artikel 5 van de Wekenverkeerswet. Uh, en dat is in het, in het gevaar brengen van het verkeer op de weg. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen... goedemorgennederland.karo.nl voor u minuut Ranking the News. Gaan wij terug naar Zutphen. Want daar is Thijs Boelens. Ja, ik ben in de oude Bornhof. Ik, uh, ik dacht altijd dat, uh, dat bejaarden alleen maar tegenwoordig worden weggestopt in, uh, in verzorgingshuizen. Maar in Zutphen staat het oudste verzorgingshuis van Nederland. Ongeveer 700 jaar. Michel Groothedde, stadsarcheoloog van, uh, van Zutphen. Dat gebeurde dus 700 jaar geleden. Gebeurde het ook al? Ja, dat klopt. Het was zelfs, uh, zelfs heel gebruikelijk. Alleen, uh, ja, hier doet zich het bijzondere geval voor... dat die, uh, dat instituut wat bijna 700 jaar geleden gesticht is... nog altijd bestaat. Ja, daar lopen we nu ook uh, We lopen een hofje op. Wat, wat zien we hier? Uh, we zien hier eigenlijk een, vooral... een een hof met een 19e eeuwse uitstraling. Maar heel dominant staat hier recht voor ons een groot middeleeuws huis. Twee verdiepingen hoog met een enorme kap erop. En dat is nog echt het huis uit de stichtingstijd, de 14e eeuw. Ja, vroeger werden hier dus bejaarden verzorgd. Uh, hoe is dat ontstaan toen de tijd? Nou, er was een kanunnik. Verbonden aan het kapitel van de Sint-Walburgerskerk. De grote kerk in Zutphen. Uh, over het algemeen waren dat zeer vermogende lieden. En ook deze kanunnik Borro. ...die uh, bezat grote percelen in de stad... Dat was een aanzienlijk geestelijke... <coughs> ...en hij... Uh, ...maakte in 1320... ...een testament op... ...waarin hij al zijn bezittingen naliet... ...aan de verzorging van de, de oudere behoeftigen... Uh, ...dat is eigenlijk... ...in die tijd in de middeleeuwen gebruikelijk... Uh, want rijk zijn was eigenlijk, behoorde eigenlijk niet tot de christelijke moraal. Ja, dat, ho dat hoorde eigenlijk niet, hè? Nee, he, ook, ook in het islamitisch geloof wordt dat nog echt gepredikt. He. Je verrijkt je niet door handel en door woekering. Uh, in, in het middeleeuwse gedachtegoed, in het christendom, was dat ook zo. En je ziet dat kooplieden, maar ook rijke geestelijke... dan ook als vanzelfsprekend uh, vaak bezittingen nalieten... of uh, instellingen stichten, de caritasgedachte, Dus hofjes uh, voor armen, voor bejaarden, voor gekken, noem het maar op, weeshuizen... Um, en dat heet Canonic Borro, uh, bijna 700 jaar geleden in Zutphen. Ja. En het Borrenhof bestaat dus nog altijd. Dat is ook het bijzondere, want uh, dat gebeurde al vaker in de middeleeuwen, zegt u zelf ook. Alleen, het bestaat nu nog steeds. Ja, het is, uh, uh, weliswaar is buiten de huidige binnenstad een nieuw complex gebouwd. Maar men voldoet nog altijd aan zeg maar, het, uh, het testamentaire uh, afspraak dat het middeleeuwse huis van Borro daar een functie in vervult. Ja, want dat bejaardentehuis, dat is inmiddels verplaatst. Dat zit gewoon in zo'n keurig uh, uh, nieuw uh, verzorgingshuis zoals we dat kennen. Ja. Alleen, er loopt nog een busje heen en weer tussen dat nieuwe verzorgingshuis aan de rand van de stad en dit middeleeuwse pand. En dat, komt, dat is dus terug te voeren op de middeleeuwen. Feitelijk wel, dat busje niet zozeer. <laughs> maar, maar wel het feit dat men uh, dat middeleeuwse huis nog gebruikt binnen de context van die stichting, het Bornhof... Wat nu opgegaan uiteraard is weer in een grotere fusiecontext. Maar nog altijd gaan bejaarden dagelijks op en neer om hier in het middeleeuwse pand uh, koffie te drinken. Uh, er zijn exposities, uh, er zijn ja. allerlei Het wordt nog altijd gebruikt. Er is nog een link tussen het oude en het nieuwe Bornhof. Okay, nou, zullen we even koffie gaan drinken hier binnen dan? Dat gaan we doen, dat gaan we doen. Okay, dank u wel. Vanuit Zutphen was dat Thijs Boerens. Straks Ronald Reagan, 100 jaar geleden geboren, en hij is geliefder dan ooit bij rechts en links in Amerika. Is nu het goede nieuws? Positief News Network. Ben ik gelegen? Ja, ik ben aan het werk. Wonen boven winkels in het centrum van Devento. Dat is wel een heel goed idee, zeg. Ja, nou, het is een, het is een club dus die, uh, die, die probeert uh, on, nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad te doen. Met name van, uh, zeg maar, de verpauperde panden die boven de winkels zitten. Om die te gaan uh, opknappen en uh, daar woongenot voor te creëren. Er is veel leegstand, begrijp ik, in het centrum van Devento. Uh, nee, er is op het moment niet veel leegstand, nee. En er is een gedichtenwedstrijd georganiseerd om die niet leegstand aan te pakken. Klopt dat? Nou, er zijn twaalf gedichten uh, uh, naar eruit gekomen. Ja. En uh, nou, ik heb ze wel allemaal doorgenomen. Ik vond dit inderdaad wel heel mooi. Ja, Ja, welke was dat? Nou, van mevrouw. Uh, dat is. Uh... Kai. Mevrouw Kai Kanoi. Het is Kai Kanoi. Ja, ja, mevrouw Kai Kanoi. Ja. En ze zijn op, uh, op poster afgedrukt, geloof ik, hè? Ja, ja. Zo'n zo zeg maar, zo soort geplassificeerd folie. Ja. En die kun je dan uh, op, een, uh, op een raam plakken. Oké, okay. en, ja. en, en hoe groot is het? Zo'n A4'tje of zo? Of groot? Nee, een A3. A3? A3. Mooie naam, hè? A3. A3, ja. Heb je er eentje hangen daar? We hebben hem hier nog niet hangen. We hebben hem hier wel één liggen. Maar hij moet nog ergens op een... Uh... A3? Ja, ik heb hem hier, ja. Oh, nou, lees me even voor. Laat je gaan, Adrie. Er is een andere wereld. Wie had het ooit gedacht? Waar het boven publiek de ware vrijheid wacht. En s'nachts is het er stil. laat de wandelaar passeert. Je bent de koning van de stad tot de eerste auto klaksonneert. En je werkt voor de stichting Wonen Boven Winkels? Ja, administratief medewerker. En wat doe je dan precies? De administratie bijhouden van de NV, wonen boven winkels NV en de wonen boven winkels BV. Adrie? Oh. NV is echt een. Uh... De ontwikkel... Uh... Adrie, wil je het nog een keer doen? Ontwikkel, NV. Adrie? Wil je het nog een keer doen? En wat doe je dan precies, Adrie? Nou, ik heb nu bijvoorbeeld uh, de huren die de mensen allemaal betalen verwerkt. Uh, nou, je krijgt natuurlijk ook facturen, facturen verwerkt. Adrie? Ja, leuke baan, ja. En een, uh, een klein team dan, hè? want je, hebt met, uh, je werkt met zes man. Wauw. Zes man. En, uh... Een voor wonen, een voor vastgoed, één voor ontwikkeling en een directeur. En allemaal mannen? Nee, nee. Mix. Oh. Vier mannen, twee vrouwen. Ah, vier. Ah, drie. Toen je dat gedicht net voorlas, was het zo'n lawaai op de achtergrond. Heb je het nog bij je? Nee, het ligt hier nog op tafel. Er is een andere wereld. Wie had het ooit gedacht? Dat schuifend publiek de ware vrijheid wacht. En s'nachts is het er stil en laat de wandelaar passeert. Je bent de koning van de stad, tot de eerste auto klaksonneert. Weet je het nog een keer doen? Adri. Adrie? Adrie? Het Goede Nieuws werd u gebracht door Erik Bakker. Het is tien minuten voor tien. Dit weekend werd in Amerika herdacht dat 100 jaar geleden Ronald Reagan werd geboren. De toenertijd omstreden veertigste president van de Verenigde Staten... wordt tegenwoordig geprezen zowel door republikeinen als democraten. Michiel Vos, correspondent in de Verenigde Staten. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is iedereen zo gek op Ronald Reagan? Ja, hij wordt steeds meer neergezet als een icoon, een iconic president. Hij, hij wordt inderdaad door links en rechts, natuurlijk meer op rechts... maar ook een beetje op links, geprezen als iemand die ja, president was... in een misschien wat overzichtelijker Amerika. Een Amerika wat ook niet zo heel erg uh, persoonlijk uh, alle gevechten voerde in de politiek... maar meer gewoon op ideologie en op, op, uh, op argument. En het is natuurlijk een president die zeg maar De laatste president was die in die, uh, die, ieder geval door alle Amerikanen, of je het nou met hem eens was of niet, werd gezien als een, ja, een soort voorbeeld op een of andere manier. Iemand die zijn eigen weg uh, maakte, zijn eigen weg ging en, en uh, op een bepaalde manier een voorbeeld was voor veel Amerikanen. In welk opzicht was hij dan een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld uh, iemand die heel erg uh, positief was, hè, heel erg positief in het leven stond. Iemand die eigenlijk nauwelijks uh, cynisme kende en in ieder geval dat nooit liet zien. Uh, er zijn ook meerdere boeken over verschenen hoe ongelooflijk oncynisch deze man was. En hoe vreemd dat was. En hoe vreemd dat bijvoorbeeld was voor zijn eigen zoon. Die kort geleden een boek heeft laten uitkomen waarin hij zelf zei... Ja, god, mijn vader was zeg maar bijna in een andere wereld uh, opgegroeid. Maar ook groot geworden en uiteindelijk president geworden. En iemand die ook zo het Witte Huis... Uh, uh, ...beleefde en, en, en leidde. En dat was gewoon heel vreemd voor veel mensen, maar ook wel iets moois. En daarna zijn natuurlijk de, de, de moeilijke dagen gekomen met schandalen. Bijvoorbeeld Bill Clinton, maar ook het, het, het, het vertelende presidentschap van George Bush. Dat was onder Reagan toch niet helemaal uh, nee. voor te stellen. Het is eigenlijk een beetje een nostalgisch verlangen naar een, ja, een beetje probleemloze tijd. Zo klinkt het haast. Ja, inderdaad. En, en ook een beetje een soort oudere vaderfiguur, opa. Ik wil het niet allemaal mooier maken dan het was hoor. Ik bedoel, er waren wel degelijk tegenstanders en er zijn wel degelijk schandalen ook geweest. Ook onder Reagan bijvoorbeeld, Iran, contra-schandaal. Maar het is inderdaad een beetje de vaderfiguur die op een, uh, hè, een paard, uh, letterlijk dan hè, in het geval van Reagan, zeg maar, uh, het, het, het Westen inrijdt. En een soort voorbeeld van Amerika te zien. Iemand ook een beetje die. Uh, als eerste weer een positief gevoel meegaf aan Amerika. We zijn helemaal terug. We kunnen het. Morning in America, hè? Dat, is, dat, is een van, dat is het thema van volgende week. Nou, en veel mensen kijken daar met enige weemoed naar terug. Ja. En ook misschien met enige weemoed naar zijn gevoel voor humor. Hè? Doe is een leuke anekdote. Nou bijvoorbeeld, inderdaad, uh, leuke anekdote is natuurlijk dat hij, uh, hoewel hij bijvoorbeeld in 1981 werd neergeschoten uh, door, een, uh, door een man vlakbij een hotel in Washington, dat hij toen hij aankwam in het hospitaal en werd omgeven door doktoren, uh, vroeg of ze weliswaar... Uh, hij zei, ik hoop dat jullie allemaal republikeinen hebben gestemd in de afgelopen verkiezingen. Dat soort dingen. En uh, honey, I forgot the duck. Ik, uh, ik vergat te, te, te bukken voor die kogel. Ik kon de kogel niet ontwijken. Maar ook hier geeft de, de de zoon, Ron Reagan, zijn uh, vrij linkse zoon, uh, geeft een ander voorbeeld. Die zegt, luister, maar mijn vader was ook... Uh, dat, he, dat, dat hele beeld van mijn vader als uh, grappenmaker in het, in het ziekenhuis omgeven door doktoren... die toch onder stress enorm cool bleef, is een beetje in elkaar gezet en uh, ge, geprodu geproduceerd... maar. Want hij was toen wel degelijk in paniek en schreef mij toen zelfs op die dagen in het ziekenhuis een briefje... waarin hij zei dat hij niet kon ademen en dat hij paniekerig was. En toen moest ik hem uitleggen dat er een, een, een buisje in zijn, uh, in, zijn, in zijn lichaam zat dat het ademen voor hem deed. Dus het is ook niet helemaal waar wat we weten van Ronald Reagan. Nee, zo gaat dat hè, met nostalgisch verlangen. Juist. Maakte de huidige president Obama daar op de een of andere manier ook nog gebruik van? Ja iedereen op links, Obama, maar ook op rechts, alle republikeinse kandidaten voor het presidentschap in 2012, willen zich hullen in de mantel van Ronald Reagan. En dat gaat wel eens een beetje mis. Iedereen, Sarah Palin, geeft speeches waarin ze zichzelf voortdurend vergelijkt met Ronald Reagan. Maar ook Obama doet dat. En Obama ziet zichzelf een beetje, net als Reagan natuurlijk, als de great communicator. Iemand die enorm kan communiceren met het Amerikaanse volk. En dat werd in Ronald Reagan enorm. Als acteur natuurlijk, oud-acteur, die later president werd, enorm, ja dat werd enorm aanbeden, dat, dat idee van Ronald Reagan. Oké, okay, dankjewel Michiel Vos vanuit Amerika over de herinnering aan Ronald Reagan. We gaan naar het nieuws van tien uur en daarna zijn we met u terug. Eh, om tien uur precies eigenlijk, want het nieuws is wat eerder. En dat in verband met het proces rond PVV-leider Geert Wilders. Dat zometeen dus begint in Amsterdam met de regiezitting. Na het nieuws met Dorot Meegens. Tot zo. Dan heb ik als burger zo'n idee, wat zitten jullie daar te doen voor dat riante salaris wat jullie krijgen? Prem Radagensjoen, op weg naar het nieuws. Nou, wij zitten er vooral voor te zorgen dat het goed verloopt. Op zoek naar de bron. Ik heb daar een uur in de kou gestaan. De wereld op uw stoep. Zodra jullie je fout maken, schuif jullie het weer af op alles, wat stapt u niet op. De bomen groeien niet tot in de hemel. Straks van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn.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 Een opleiding volgen naast het werk, dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het al goed. Bij NCOI. De opleider met duizend docenten en trainers die gemiddeld een 8 scoren. NCOI, de opleider voor werk in Nederland. Voor meer informatie en de gratis brochure, ncoi.nl Fiscale en financiële vraagstukken? Wij adviseren. Beker Tilly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 Dit is Radio 1. Het LOS-journaal door Alt Megens. Het is twee minuten voor tien. We zijn er iets eerder dan gebruikelijk. En dat komt door de regiezitting in Amsterdam. In de rechtbank in Amsterdam wordt zometeen de zaak tegen Geert Wilders hervat. In oktober stond hij ook voor de rechter. Toen kwam het niet tot een uitspraak, omdat de rechters werden gevraagd. Zitting zometeen wordt rechtstreeks uitgezonden op Nederland 1. En op Radio 1 hoort u zometeen na dit nieuwsbullet... verslaggever Jeroen de Jager, die bij de zitting in Amsterdam is. Nederland heeft zijn ambassadeur in Iran teruggeroepen voor overleg. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Correspondent Thomas Erbrink legt uit... waarom de ambassadeur door de minister wordt teruggeroepen.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 Minister Rosenthal heeft de ambassadeur verzocht om voor het vertrek scherp protesten aan te tekenen bij de Iraanse autoriteiten over die gang van zaken. Op het Tahrirplein in Cairo wordt voor de 14e dag op rij gedemonstreerd tegen president Mubarak. Het ziet er niet naar uit dat de betogers snel weggaan. Zo hebben ze speciale rookruimtes ingericht en hebben ze aangekondigd dat ze op het plein blijven totdat Mubarak is opgestapt. Volgens correspondent Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep hebben de demonstranten geen vertrouwen in de politiek. Deze mensen die hier staan die voelen zich niet vertegenwoordigd door de gesprekken die gisteren plaatsvonden uh, tussen bepaalde oppositiegroeperingen.